Uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De inhoud van het Prinsjesdagkoffertje is gelekt. In die miljoenennota staat dat we volgend jaar meer kunnen uitgeven. De koopkracht stijgt dan gemiddeld met zo'n 1,8 procent. En het komt door allemaal nieuwe maatregelen die het demissionaire kabinet neemt. Zo gaat het kindgebonden budget omhoog en ook de huurtoeslag stijgt. Vooral mensen met een laag inkomen plukken daar de vruchten van. De rest van de kabinetsplannen voor volgend jaar worden dinsdag gepresenteerd, op Prinsjesdag. In Eindhoven is een man van 53 opgepakt die vorige week een auto zou hebben gestolen waar nog twee kinderen in zaten. De auto stond bij een kanoverhuur verhuur met de deuren open. De dief stapte in en reed weg. De auto werd ietsjes verderop weer teruggevonden en de kinderen hebben toen zelf hulp gezocht. 300 medewerkers van autofabriek Netcar in Limburg... moeten op zoek naar ander werk. En dat zijn er wel een stuk minder dan eerst werd gedacht. Dat komt vooral doordat sommige werknemers... in de tussentijd zelf ontslag hebben genomen. Volgens economieverslaggever Roland Muller... lijkt het er dan ook op dat de stakingen hebben geholpen. Het doel van die stakingen was onder andere... om een goed sociaal plan te hebben. Dus als de mensen weg zouden moeten... dat ze dan wel met goede voorwaarden de deur uit konden. Uiteindelijk moeten er toch 1800 mensen weg... 200 mensen hebben inmiddels vrijwillig gezegd... dat ze zouden vertrekken met een vertrekregeling. Maar waarschijnlijk moeten dus alsnog een hoop mensen weg... later dit jaar of volgend jaar. En voor de zevende dag op rij hebben klimaatdemonstranten... de A12 bij Den Haag geblokkeerd. Zo'n 400 mensen zijn opgepakt, ook een aantal kinderen... Er stonden vandaag veel scholieren ook langs de kant van de snelweg, zag onze verslaggever Sander van Hoorn. Heb je nou de neiging om daarbij te gaan staan? Nou, het lijkt me wel vet. Ik vind het ook heel stuur dat ze het doen. Maar je kunt ook een strafblad riskeren en dan, ja, dan gaat je hele carrière eigenlijk gewoon ja, weg, zeg maar. Niet alle scholieren gingen naar dat klimaatprotest toe. Op deze school in Nijmegen hadden leerlingen daar hun eigen redenen voor. Maar ik moet werken. Werken? Ja. ja wat is nou belangrijker? Uh, nou, in dit geval mijn werk, want anders word ik ontslagen. Ja, helder. Bij de demonstratie op de snelweg werd ook een waterkanon ingezet... maar de politie zegt niet op kinderen te hebben gemikt. Heb ik nog het weer voor je? Vanavond is het nog lang zonnig en droog. Gelater vanavond wordt het iets frisser met een graad of 10. Kijken we nog even naar het weekend. Het is volop zomer dan met een graad of 25. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files van de avondspits nemen snel af. In de regio Noord-Holland staan ze nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Vroeger van het Sveen, vijf minuten vertraging. A6 Muiden richting Lelystad voor Lelystad 10 minuten oponthoud. En op de N247 Amsterdam richting Horen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het weekend in. 6.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Zomerhits. I'm leaving on an island, I'm living in a dream. Wanna take you somewhere golden, go see the deep blue sea. Leave behind your troubles of the past. Now, follow me and let's have a blast. This life is cool, this life is fun. Keep moving forward, don't look back. Come feel the wind and close.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 Zandvoort en de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De koopkracht van het doorsnee gezin stijgt volgend jaar met gemiddeld 1,8%. Haagse bronnen bevestigen berichtgeving van RTL-nieuws dat de miljoenennota heeft ingezien. Vooral de laagste inkomens profiteren van een reeks maatregelen. Zo gaat het kindgebonden budget omhoog, net als de huurtoeslag. Bij weer in Groningen zijn twee aardbevingen geweest. De eerste beving was vanochtend en had een kracht van 2,0. Vanmiddag was op dezelfde plek een tweede beving die volgens het KNMI een kracht had van 1,9. De Spaanse rechter heeft. Heeft oud-bondsvoorzitter Rubiales verboden om dichter dan 200 meter bij voetbalster Hermoso te komen? Contact mag hij voorlopig ook niet met haar hebben. Rubiales is aangeklaagd voor aanranding. En het weer helder en droog. Vanavond koelt het af naar nou, tussen de 8 en 13 graden. Dit weekend volop zon. ZM. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort, 106.9 FM. It's the us singing my life with his words, killing me softly with his song. Uh, cries uh, well. Because little face sitting love. up here on Refugees the bass, While I'm on this road, I got my girl L. Uh -huh. One time one, time, one time, hey yo, L, you know you got the lyrics. Do, do, do. I heard he sang a good song. I heard he had a style.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 De zomer is jouw keuze ZFM. Douce oh, France, cher pays oh. de mon enfance, berce de tendre insouciance.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 On souffle toujours sur la Bretagne armoricaine et j'ai rejoint ma femme, mon fils, c'est mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Tana. Dans la vallée de Tana, dans la vallée, j'ai oh, le... si plus entendre les oufes, la...